start. Dit is door almeens met het NOS journaal. De Turkse politie heeft vanochtend vroeg 118 functionarissen van de pro-koerdische oppositiepartij HDP opgepakt. Ze worden ervan verdacht banden te hebben met de koerdische terreurorganisatie PKK, meldt het Turkse staatspersbureau. De politieactie is een reactie op de aanslagen in Istanbul zaterdagavond, die zijn opgeëist door de koerdische beweging TAK, een afsplitsing van de PKK. Bij de dubbele aanslag bij het stadion van voetbalclub Beziektas... kwamen 38 mensen om het leven, vooral leden van de politie. Minister Schultz van Infrastructuur wil appen op de fiets verbieden. Ze stuurt een brief naar de Tweede Kamer... waarin staat dat ze er een wet voor gaat maken. Bellen blijft wel toegestaan, maar alleen hands-free met oortjes in. Schultz zei in mei al dat ze wil onderzoeken... of een verbod op mobiel bellen en appen op de fiets haalbaar is. Er gebeuren veel ongelukken met fietsers die met hun mobieltje bezig zijn... Wanneer het verbod moet ingaan en hoe hoog de boete wordt is nog niet bekend. Nederland produceert nog altijd te veel fosfaat uit mest, meldt het CBS. Dit jaar mochten de boeren van Brussel 173 miljoen kilo produceren, maar het werd 4 miljoen kilo meer. De overschrijding is wel kleiner dan eerdere jaren. In de hele veehouderij wordt minder mest geproduceerd, behalve in de melkveehouderij. Nederland mag van Brussel extra veel mest produceren, maar dat voordeel dreigt te verdwijnen als Nederland zich niet aan de regels houdt. In Den Helder zijn tientallen giftige spinnen gevonden... in de marinekazerne Willemsoord. Ze zaten in een container met torpedo-onderdelen... die uit Australië kwam. De onderdelen hadden daar vier jaar opgeslagen gelegen. Van een beet van de roodrugspin kunnen mensen ernstig ziek worden. Spinnen waren dood, maar hadden wel eitjes gelegd. Ze zijn opgenomen in de collectie van Museum Naturalis in Leiden. Het weer in het midden en zuiden nog mist. Verder zon, maar later meer bewolking en wat regen. Het wordt 7 tot 9 graden. Ook morgen in de loop van de dag wat regen en een graad of acht. Dit was het terminalisatie. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. De terminalisatie van de ANWB. Files nog op de A2, Den Bosch richting Amsterdam, bij Maarse 4 kilometer ruim 20 minuten op onthoud. Na 27 vanuit Breda naar Utrecht, bij Lexmond 3 kilometer zorgt voor een kwartier onthoud. en verderop richting Utrecht bij Houten 4 kilometer. Daar is de vertraging bijna 10 minuten en op de N201 Hilversum richting Uithoren. Voor de aansluit u met A2 nog 3 kilometer met een kwartier verdraging. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 CFM. Dit is kerst met CFM. Met nu, nu. Zandwoord op zaterdag. zijn we bij CfM een beetje van de leg. Gaan we de Breakfast Club even na 4 uur draaien. Hadden we veel vroeger moeten draaien natuurlijk, hè? Je ze met uh, Ride on Track. Het is 9 over 4, Samvoort. Welkom terug bij Salford op zaterdag. Het derde en laatste uur alweer. Nou, van de leg gesproken. De legmeervogels, ja, daar moeten de veteranen vandaag uh, tegen voetballen. Momenteel uh, zijn ze in de rust. Binnen een kwartier stond het al 3-0. Stonden ze 3-0 achter... En toen hebben ze een gouden wissel uitgevoerd met uh, Simon. En uh, ja, de ruststand is daarmee geworden 4 tegen 4. Dus zo. Oh, wow. Ja, die hebben ze een flink gescoord daarna, Albert-Jan. En ik kreeg net een appje van Rob Smits. Dus ja? volgens mij staat hij langs de lijn. Ja, langs de lijn. Heel goed. Heel goed, goed luisteraars. Het derde uur Zandvoort op zaterdag in deze sfeervolle studio. Wat gaan we doen? Uh, uiteraard rond de klok van kwart over vier Pit Report. Want er is natuurlijk nieuws uit de wereld van de Formule 1. Al is het seizoen uh, al voorbij. Er is genoeg nieuws uit de Pitstraat. Dat rond de klok van kwart over vier. Half vijf is het tijd voor de dieren van de week. En ze horen echt bij elkaar. Ze, zijn on ze horen hoe noemen we dat onlosmakelijk aan elkaar het verbonden. Het is een setje. Het is een setje. En dan hebben we het over Blackie en Sophie. De dieren van de week rond de klok van half vijf. En het gedicht van de week. We zijn eruit. Het wordt een ode aan jou en aan het Zandvoortse strand. Ja, niet jou, jou. Nee, maar nee, je begrijpt, niet je jou, begrijpt, jou, jou. Jij, jij. Dus okay. nee, een ode aan, aan, aan jou en aan het Zandvoortse strand. Dus genoeg reden om een derde uur te blijven luisteren... naar uw enige echte lokale zender, ZFM. We hebben er zin in via wwwcfm livenl Kun je ook live meekijken in de mooie versierde studio van ZFM. Wat het ziet er schitterend kerstachtig uit. Not a fool, not a fool, not a fool, no bij ZFM ook heel veel luisteraars in het buitenland. En voor die luisteraars zeg ik even van het wordt inmiddels donker in Zandvoort maar wel heel gezellig. In de laatste weken van het jaar hoor je de kerst op de radio. ZFM brengt een vrolijk kerstfeest bij je thuis. Een fijne kerst en gelukkig nieuwjaar. En je krijgt natuurlijk ook nog heel veel kerstmuziek maar is onder meer deze vaciel en crazy. Ja, en wil je in het buitenland uh, meekijken en luisteren? Dat kan heel eenvoudig via www.zfm-live.nl. www.zfm-live.nl 19 over 4, we gaan in. de Race Radio. Pit Report. Pit Report. Ik kan me bijna niet voorstellen dat je nu uh, weer nieuws hebt over uh, Max Verstappen. Er is nog genoeg te doen en het heeft alles te maken met het opstappen van Nico Rosberg. Nico Lauda heeft nogal het nodige aan te merken om het besluit van Nico Rosberg om te stoppen. Maar de wereldkampioen Formule 1 zelf snapt niet waar de Oostenrijkse legende het over heeft. Rosberg besloot er na het behalen van zijn eerste wereldtitel direct mee te stoppen. We werden hier echt mee overvallen, Al dus Lauda, bestuurder bij Mercedes. In Duitse media op een verrassende mededeling van Rosberg. Nico tekende contract voor twee jaar... en 1200 mensen hebben heel hard gewerkt om hem de beste auto te bezorgen. Na een jaar houdt hij er nu mee op. We moeten een opvolger vinden. We hebben nog niks, nog geen enkele oplossing. Ik snap niet dat Nicky dat gezegd heeft, al dus Rosberg, in die tijd... Hij moet het verkeerd begrepen hebben. Ik heb het nieuws zelf liever rond de kerst bekendgemaakt... maar dat kon ik het team, het team niet aandoen. De mededeling van de wereldkampioen kwam op 2 december... en volgens hem heeft Mercedes nu tijd genoeg om andere coureurs te vinden. Sebastian Vettel laat zich niet, uh, heeft zich niet, zal zich niet laten verleiden... door een aanbod van Mercedes en blijft bij Ferrari. Het is geen geheim dat ik een contract heb bij Ferrari voor volgend jaar... Dus het lijkt mij duidelijk dat mijn toekomst daar ligt, zei de Duitse viervoudige wereldkampioen. Mercedes-teamwaars Toto Wolf heeft de namen van Fernando Alonso en Pascal Weerlein laten vallen... als mogelijke opvolgers van de plotseling gestopte wereldkampioen Nico Rosberg. Weerlein, 22 jaar, komt uit het opleidingsprogramma van Mercedes... dat hem afgelopen seizoen had gestald bij Manner. De jongen pakte bij het team 1 WK-punt. Als ik een verlanglijstje voor de kerst had mogen maken... dan zou ik Pascal nog één of twee jaar bij een team uit de middenmoot willen stallen... zei Wolf tegen de Duitse pers Argentour. Maar dat verlanglijstje kan ik dit jaar niet maken. Daarom moeten we goed compromis zien te vinden. Misschien moeten we wel, net als Nico, een moedige beslissing nemen. Dat is tot zover Max Verstappen.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 Verstappen heeft in ieder geval een goede hoop... dat Red Bull Racing een stap richting Mercedes gaat zetten. We zijn allemaal heel positief. We zijn afgelopen seizoen al dichterbij gekomen. Hopelijk kunnen we nog één stap maken... en volgend jaar daadwerkelijk meedoen om de wereldtitel... al dus de 19-jarige coureur op de website van zijn ploeg. En het laatste nieuws komt uit Assen. Het TT-circuit in Assen krijgt een flinke financiële injectie. Tot 2019 wordt 8 miljoen euro geïnvesteerd, u hoort het goed... Er komt een nieuwe tribune die gaat zorgen voor 10.000 extra zitplaatsen. De, tribunes, de tribune komt naast de huidige hoofdtribune in de paddock. Zowel de provincie Trent als het TT-Circuit investeert 4 miljoen euro. Zo. Arjan Bos, voorzitter van het TT-Circuit, staat nog steeds achter het idee van een Formule 1 Grand Prix in Assen. Als die vraag komt, dan zullen we zeggen dat we er klaar voor zijn. En we gaan er alles aan doen. Al dus de Arjan Bos, voorzitter van het TT-circuit. Met andere woorden, Zandvoort aan de bak. Zo is het, ja. Ik heb die foto's gezien van die uh, tribune... maar het ja. ziet er perfect ja. uit, hoor. En de, de infrastructuur is ook hartstikke goed. Maar goed, Zandvoort zal ongetwijfeld niet stilzitten. Nee, zeker niet. We gaan voor 2020.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 That only comes the time of year We're standing. So, Zo lijken we wel een klein beetje op uh, Sky Radio als we deze muziek gaan draaien. Hier uh, Paul McCartney en The wonderful Christmas Time. Ja, zojuist heb ik op uh, Facebook een uh, foto van uh, 8 december 2013 geplaatst. Een uitzending van Saltfoot uh, op zondag en er wordt uh, flink geliked op dit moment. Ja. Harst, hartstikke leuk joh. Wie staan er op die foto dan? Ja wij. Oh, wij, wij staan oh, op de, dan de, de foto, heb ik de reacties ja, op. Dan, ja precies. Nee, nee over Facebook uh, gesproken. De CFM uh, Facebook-site ja. heeft momenteel 997 likes. En wat hebben we gezegd? Als we de 1000 halen erop, dan gaan we pizza eten. Dan gaan we ze twee keer uit eten? Hè? Ja. ja. Dus, dus nog, kom op, nog drie mensen. Nog drie erbij. te gaan. Kunnen wij gaan wij lekker <laughs> ja. een pizza halen? Zou mooi zijn als naar de duizend voor... deze week. Zou mooi lijkt leuk. Nou, het zou mooi dat het voor vijf uur nog zou lukken. Ja, natuurlijk. toch? Ja, goed. Uh, we wachten af. Dus www of, nee, gewoon ZFM Sanfort opzoeken uh, op, zoek op uh, Facebook en uh, onze website uh, liken. Hele fijne feestdagen. In de laatste weken van het jaar hoor je de kerst op de radio. Hele fijne feestdagen. Ook in december is jouw keuze. FM. Hele fijne feestdagen. En we gaan op naar de duizend. Flex, time to impress. Come and climb in my bed. and you're leaving me place? En ook dit van uh, Nu Vergeten We Zeker Niet Te Draaien bij CFM bij Zandvoort op zaterdag. Yo, dit is ditmaal de single van uh, Fifth Harmony en Flex All In My Head. Weer trouwens de 40 best plaat van Europa horen? Nou, daar hebben we Maurice Mulder voor uh, ingehuurd. Elke vrijdagmiddag tussen 3 en 5 dan zetten ze voor je op een rij. De 40 beste plaats van Europa in de Euro Breakdown. Het is uh, precies half vijf geworden in Zandvoorts. Dat betekent dat wij een setje in de aanbieding hebben. Ja, deze week niet één dier, maar dieren van de week. En ze luisteren naar de naam Blackie en Sophie. Blackie met zijn gehavende neus en oor... en Sophie met een achterpootje waar nagels ontbreken... vond het asiel toch wel een mooi stel om te matchen...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 aan het buitenleven en zoeken samen een huis uiteraard met een tuin. Wie geeft dit leuke stel een mooie toekomst? En waar verblijven Blackie en Sophie momenteel... Blackie en Sophie verblijven momenteel in het dierentuin Kermeland... Keesomstraat 5, de Zandvoort. Geopend van maandag tot en met zaterdag van 11 uur tot 4 uur s middags... en te bereiken via telefoonnummer 571-3888. 571-3888. Kijk ook even op de website www.dierenthuiskermeland.nl Want ook Blackie en Sophie verdienen een thuis. Ik zou aanstaande maandag gewoon direct naar de Keesomstraat nummer 5 gaan om inderdaad even te kijken naar Blackie en Sophie, de dieren van de week. Je hoort ze juist bij CFM en hier is Adela. Wat zeg je, wat zeg je? Leuk hè, die 12 eersjes uit de jaren 80. Je hoorde de groep Aha en Take Ja, Me. Ja, het is weer berengezellig gezellig in de studio. Kijk maar onder de kerstboom. Ja, en als het goed is heb je nou een foto gekregen van ons uit 19, oh, 2013. Ja, 2013, komst. Maar dan enigszins uh, geactualiseerd. Oh, dus, oké, okay, uh, ja, okay. Daarvoor nog hartelijk dank, luisteraar. Ja, <laughs> oké. Okay. Bij deze, nou ja, heel goed, heel goed. Waar gaan we het nu over hebben? Nou, einde van het jaar, je kent het wel, hè. volgende week begint weer die elke dagelijkse uitzending van de top 2000. Maar wat er ook aan zit te komen is er weer de sportman, sportvrouw en sportploeg van het jaar. Vijf sporters zijn genomineerd voor de ere titel van sportman van het jaar 2016. Dat hebben de organisatoren van de sportgala, de NOS, en sport, eh, Sportkoepel NOC NSF bekendgemaakt. Windserver Dorian Rijsbergen en open waterzwemmer Ferry Weetman... waren vanwege hun gouden medaille op de Spelen van Rio... al zeker van een nominatie. De andere kanshevers zijn wielrenner Tom Dumoulin... schaatser Sven Kramer en, en autocoureur Max Verstappen. Voor de sportvrouw van het jaar zijn er door de succesvolle spelers zelfs zes genomineerden. Zeilster Marit Bouwmeester, wegwielrenster Anna van, Bre van der Breggen... Baanwielrenster Elise Lichtenlee, openwaterzwemster Sharon van Rouwendaal en Turnster Sanne Wevers wonen goud in Rio. Ook atlete Daphne Schippers goed voor zilver op de 200 meter is genomineerd. Voor de titel Sportploeg van het Jaar komen de beachvolleyballers Alexander Brouwer en Robert Meuwsen. Het vrouwenhandbalteam en de lichte dubbel 2 Maaike Het en Ilse Paulus in aanmerking. Die laatste wonnen goud in Rio. De verkiezing van coach van het jaar gaat tussen Giovanni Guidetti van het volleybal, Vincent Wevers van het turnen en Marcel Wouda voor het open water zwemmen. De nominaties bepaald, euh, door, euh, werden bepaald door een vakjury bestaande uit onder andere Pieter van den Hoge Band, Esther Vergeer en Marianne Timmer. De daadwerkelijke stemming is op 21 december vlak voor de live-uitzending van het Sportgala. Sporters brengen hun stem dan uit op de sporters... net als de genodigde bondscoaches. Dat doen voor de coachprijs. De stemmen van de sporters of coaches... tellen voor 50% mee in de uitslag. De stemmen van de vakjuryleden staan samen met de overige 50%. Het sportgala is op woensdag 21 december. En welke naam ontbreekt hier nou op? Uh, Max Verstappen en Michael van Gerwen. Nee, maar uh, Max Verstappen is wel genomineerd. Oh, die is genomineerd. Ja. Ja, maar okay. Hij heeft al laten, kennen, laten weten dat, hij er niet zo, dat het voor hem eigenlijk niet hoeft. Want dan moet hij zijn vakantie... Nou ja, dan. En die van Germen, die, die ontbreekt er echt op. Want uh, die heeft natuurlijk ook een, een gigantische prestatie een prestaties neergezet in 2016. En dan hebben we het natuurlijk over darten. Zo is het, zo komt hij eraan. Het gedicht van de dag. Blijf daarvoor luisteren en natuurlijk de lekkere muziek naar CFM. We hebben er zin in nog meer dan een kwartier Sanford op zaterdag. Zandvoort moet meteen denken aan die nieuwe commercial van de NS. Ja, ja leuk is dat, hè? Zandvoort uh, is Zandvoort opgenomen. Ze zijn volgens mij daar bij het station een hele dag bezig geweest met opnames. En wat zie je ervan terug? Een paar seconden, een paar seconden. En even flits op het strand. Dat was hem, de nieuwe commercial... inderdaad, van de NS. Hij is en blijft wel heel erg leuk. Riding on the train, hoor je. De Pesadina's. Ja, inmiddels weer tijd voor het gedicht van de dag.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 Jij, jij bent de persoon van mijn gedachten... al sta ik aan de zee of op het strand. Ik kan u niet meer wachten. Nog even, nog even... en wij lopen met de kerst weer hier hand in hand. De wind is hard, de zee nog harder... mijn stem zo fragiel als een schelp in mijn hand. De ronde bewegingen van de golven in de zee... mijn voetstappen achter mij in het zand... De krijzende meeuwen in de lucht boven zee. De duinen aan de voet van het strand. Ik hou van de zee. Ik hou van het strand. Ik hou van de duinen. Ik hou, ik hou van het Zandvoortse strand. Nog nooit, nog nooit is het Zandvoortse strand zo mooi geweest. De golven deinen op en neer. De maan die schijnt met volle kracht en sterren. Sterren vallen keer op keer, maar al dat moois ontgaat mij nou, omdat jij nu bij me bent. En wat ik zie, wat ik zie, is enkel jou. Ja, na dit gedicht van de dag moet ik er meteen aan denken. Even het hondje uitlaten op het strand. Ja, ja, ja, ja, ja. ja. ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja. Het mooie Zandvoortse strand. En dan denk je alleen maar aan haar. En dan denk je maar aan uh, Four Letter Words. L-O-V-I. -E. Hier is uh, Kim Wilds. kijk eens, hij is er weer. Hij is er weer. Hij ja. is er weer. Goedemiddag, uh, Frits Goedemiddag. Goed je weer te zien in de studio. Ja, Wat vind je van de mooie versierde studio? Dat ja, is prachtig. Het ja, binnen ja, ja. gezellig, hè? Kijk da maar onder da de test van binnen gezellig. Ja, Berengezellig oh, inderdaad. Ja. <laughs> <laughs> maar daar hebben ze aardig de best op gedaan, hè. Nee. Ja, het is mooi geworden, hè? Ja. We hebben er nog nooit zo'n mooie studio gehad. Nee, heerlijk. We hebben het altijd met restjes gedaan. Ja, ja, ja. ja. Deze keer. Armoed Troef. Had ook zo'n charme. <laughs> Vooral die kerstboom, hè, Ja, ja dit, dit is echt uh, top of the bill. Uh, ja. gek. Geweldig. Nou, het ziet er mooi uit. ZFM is klaar voor de kerst. En klaar voor Winterwanderland. Begint 17 december in Zandvoorts. mag weer. Ja, en wat gaat wat gaat Fred allemaal doen? 17 december. Ja, dat oh. bedoel ik. niet. 17 oh. december komt de winter van de <laughs> oh, weer aan. Oké, je voort met de ijsbaan en andere leuke activiteiten hier in Zandvoort. Jawel, en is het nu Fredheid? Geen bedtijd, maar Fredtijd. Dus daarna komt hij weer aan met uh, entertainment voor u. Goedemiddag, Fred, nogmaals. Ja, nogmaals een goedemiddag. Ja, wat gaan we zo meteen allemaal doen na vijf uur? Uh, nou ja, ik heb in ieder geval twee artiesten in, uh, in de agenda staan. Nou weet ik eventjes niet uit mijn hoofd, sorry daarvoor, maar <lacht> <lacht> wie het dat zei. Oh, dat was toch een ja, verrassing. Dus, dus dat is een verrassing. En uh, natuurlijk, uh, ja, lekkere muziek in, uh, wat kerst? kerstnummertjes, Echt waar? Door, ja. Ja, echt ook ook Nederlandstalige kerstmuziek, of niet? Nederlandstalige, ja. ja. Een hey. hey. ja. aanrader. Goed, so, zo is het. Nou, het zit er voor ons uh, weer op. was ja. ja. gezellig. Voor zolang als het duurt. Ja, ja, ja. ja. <lacht> Hoe bedoel je? Ja. Mor morgen zijn we er weer. Ja, dat is waar. wordt op zondag tussen twee en uh, vijf uur. Zijn we weer lekker op de radio. Gaan we, wat gaan we doen morgen? Uh, voetbal. Ja. En uh, natuurlijk sportnieuws. En uh, natu lekkere kerstmuziek. En uh, heerlijke, heerlijke, heerlijke... Ja. Lekker, lekker ra radiomiddag. Oké, okay, dus uh, mocht je verzoekjes hebben, laat het ons even weten. En dan nemen we de plaat mee naar de studio. Gaan we morgen draaien tussen twee en vijf uur? Zo dadelijk uh, krijg je entertainment for you tussen vijf en zeven. Met. Uh, nou, nou, ben ik mijn muis kwijt. Oh, daar is hij. Ja, ja. Nee, nou, nou, nou. Ja. Met entertainment for you. Graag tot morgen. I'm Dag! Doei doei!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 You must always face the curtain with a bear Forget about your scene Give the audience a grin Enjoy it, it's your last chance anyhow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 I'm on this mission to achieve, achieve what? What's in your mind's eye This is what you believe you should gain uh -huh. Satisfaction become a shining example A test as a sample of a new race a has ample supply positivity You mean flow? Well, like electricity So You see a clear way with no ambiguity Don't you, you know? En verder wens jullie allemaal fijne dagen en...